Now we're gonna be together always Hope you know that when it's late at night I hold on to my pillow tie You think of how you promised me forever I never thought that anyone Could make me feel this way you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have gone and bumped your head because you left a number on your phone. So now if up, maybe I'm the one to blame, but you think that you could be the one?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 Israël zet aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf Vitens onder druk. Het land wil dat Vitens een samenwerkingsovereenkomst met het Israëlische waterbedrijf Mekorod alsnog doorzet. Vitens zegt de samenwerking eerder op, omdat dat waterbedrijf onder vuur ligt vanwege projecten in de Palestijnse gebieden. In een brief zegt de Israëlische ambassadeur in Nederland dat de keuze van Vitens slecht onderbouwd is en vijandig tegen Israël.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 In Iran zijn bij een ontploffing zeker vijf leden van een filmcrew omgekomen. Dat ontpl de ontploffing was een ongeluk. Het gebeurde toen explosieven naar een filmlocatie werden vervoerd. Onder de doden zijn acteurs, het hoofd van het special effects team en productiemedewerkers. Het weer. Nu nog even droog, maar komen de nacht en morgen weer regen. En veel wind. Het wordt dan een graad of twaalf. En vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk tussen Breukelen en Maarsen 4 kilometer. Bij Maarsen zijn twee rijstroken dicht. En ook dicht is de N222, de weg Naaldwijk-Rijswijk. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Naaldwijk door een ernstig ongeluk. Tot zover de verkeersin. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Van ZFM Beatsmasters met zometeen Chris Hip. We gaan het op met Avicii. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thick. Um, het is inmiddels. En het is echt, ik las dit net. En ik was echt wel weer een beetje verbaasd dat de tijd zo snel voorbij gaat. Dat um, nu met 2014 net aangebroken. Het gewoon alweer bijna vijf jaar geleden is dat Crash app uit elkaar ging. Vijf jaar. Best wel zielig ook voor die gasten zelf. Want dan hebben ze allemaal, het zit, niet zo heel veel succes meer gehad. Jacqueline heeft het solo allemaal nog wel geprobeerd. Maar het is zo vaak, ja, als dit soort succesvolle groepen uit elkaar gaan. Dat, het wordt gewoon net niet meer... Wat het ooit was. En het is best wel zonde. Want ze maakte best wel toffe muziek. Flashback in de zin van Cressip. You the everything and more. En ook Avicii. Hey brother. Mooi man dit. Zullen we doorgaan? Lately, I've been, I've been losing sleep. Dreaming about the things we could be. But baby I've been, I've been praying hard.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 Flashing signs Seek it out And ye shall find all... me feel alive Zeg gewoon in het beeld, hè? Een paar jaar geleden begonnen ze met Apologize samen met Timberland. Toen zei iedereen, ah, een vliegje man gaat niks meer van komen. En kijk eens, ze staan nog steeds strong met Counting Stars. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge, hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge, Maurice de Jonge. Yes, met tijd voor de uitslag op de vraag. Ik ben eigenlijk best wel een Azijnpisser gekomen op plek nummer 4 ik wil niet A maar B zijn A zijn, B zijn flauw. leuk bedacht op de plek plek nummer 3 gekomen ja ik kan echt zeuren om allerlei dingen me irriteren van druppelende kranen tot onverwachte tintelingen ja dit, dit vind ik nou weer flauw dat dit op 3 is gekomen mensen willen dit gewoon niet van zichzelf toegeven ik zie het wel, ik zie het wel terechtgekomen op plek 2 nee hoor. zeuren doe ik nooit mensen die wel zo vaak zeiken die zijn gewoon verstrooid en terechtgekomen op plek nummer 1. Oh. Optie B. Ik seur soms inderdaad wel eens te veel ik maar verveel. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden ingestuurd via stefan.com. En mocht je nou willen reageren op de show, iets kwijt willen, de groetjes willen doen, we lasen zo'n een moment voor je in, dan kan je daar ook op terecht. Stefan.com. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, and yeah, you think I'm crazy, crazy. I wanted the fame, but not to cover a Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. And wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew, see, but it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink.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 Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. 'Cause you never know when it all could be over all, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, I'm haunted. Do you want this? No one. If you're losing your mind, I really want you.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 Call me crazy, but I had this vision. One k that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MCs. Blood gets spilled, and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that bump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback, back, the Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something still can make that straw in the gold. Jump, I will spin. Bumble still.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 miss mm -hmm. CFM Beachmasters, you're Chris Cab en ook Pharrell Williams Liar Liar, en daarvoor Rihanna, samen so met Eminem en The Monster Het is CFM Beachmasters Zometeen, hier op de radio De um, titelsong van het tv Programma Utopia Waar ik het zometeen best wel even met je over wil hebben Nu weer uh, drie, drie dagen verder Het is best wel interessant In Montreal komt er dus aan ook Katy Perry en dit is Drake Hold on, we're going home I got my eyes on Everything that I see, I won't show. High love and emotion. endlessly, I can't get over you. You left your mark on me. I Jordan, hier zie je hem. Hold on, we're going home. Zometeen gaan we het even hebben over Utopia. En mijn vraag aan jou is alweer voor het laatste woord. Ja, we zitten alweer op half acht. Zometeen alle informatie over het laatste woord. Eerst tijd voor je weerupdate. Vanavond toenemende bewolking gevolgd door regen in de nacht. Minimaal ligt rond de 7 graden. Morgen veel bewolking en een aantal buien. Stevig zuidwestenwind en daarbij 10 tot 12 graden. Vrijdag is het droog en regelmatig is er ruimte voor de zon... Met 8 tot 10 graden is het net iets minder zacht. In het weekend kouder met zaterdag een enkele bij, maar ook zonneschijn. Tijdens de nachten lokaal lichte vorst. Hi, this is Katy Perry. Oké, okay, Heaven. You know hell, hell. Miss Montreal. Are, let's make a story to tell. Say Heaven, say Hell. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het is namelijk de titelsong van Utopia. En een nieuw programma bij SBS6. En um, daarin gaan mensen een heel jaar lang opgesloten zitten. A la Big Brother en de Gouden Kooi. Alleen um, is er dan niet zo heel veel luxe, sterker nog. Het is een stuk grond met dan lood erin. En uh, ze mochten zelf dan nog wat spullen meenemen. Maar niet te veel, het moest in een bepaalde kist passen. En ze kregen 10.000 euro startpremie, maar als dat op is, dan is het helemaal klaar. En ze moeten dus proberen om met die 10.000 euro um, zoveel mogelijk um, nou ja, zakelijke economie gaan opzetten. Zodat ze ook na die 10.000 euro nog geld hebben om te eten, te drinken en dat soort dingen. En uh, er zijn nu uh, drie afleveringen geweest. Tenminste, de derde die is nu bezig. En uh, ik heb de eerste twee gezien. SBS6 zin, het heeft waanzinnig hoge kijkcijfers gescoord. Wat voor SBS6 natuurlijk wel uh, nou ja, een uitzondering is. En ik vind het toch wel interessant op een of andere manier. Het is toch bijzonder om te zien... Kijk, helemaal uh, van, vanaf het begin, uh, begin hoeven ze niet. Want ze mochten nog maar spullen meenemen. En kregen 10.000 euro. En ze hebben een telefoon waarmee ze kunnen handelen. Dus het is niet zo dat ze uh, à la de oertijd... Um, Helemaal opnieuw moeten beginnen vanaf scratchen met, uh, met hout uh, aan de gang. Maar het is, het is toch wel tof om te zien. Het is toch wel een tof experiment. Ik uh, raad het je aan om het minstens één keer te gaan kijken. En daarna moet je dan zelf uiteraard beslissen of je het leuk vindt of niet. En ik weet ook zelf niet of ik het een jaar ga volhouden. Ik denk het eigenlijk niet. Ik vind het nu nog wel grappig, maar... Er zijn ook altijd mensen op internet die, die kijken echt 24-7 naar die stream. Want dus je kan op de website ook zeg maar 24-7 meekijken in die utopia. Er zijn ook mensen die dat doen en die maken daar verslagen. in. de en hoop dat ze een keer een titel voorbij zien komen. Maar hey, het zijn ook wel toffe programma's. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of wat ik ervan vind nog een beetje. Maar ik blijf nog wel even kijken. SBS jullie zijn me nog niet kwijt. Uh, dus zeker de moeite waard. Mocht je het nog niet gecheckt hebben, check het anders even op uh, SBS gemist of zo. Uh, utopia. Hartstikke leuk. Zometeen gaan we het eens even hebben over het laatste woord. Want um, in Utopia is het misschien dan een democratie. Hier ook hoor bij ZFM. Jouw favoriete plaat. Zometeen als laatste woord hier bij ZFM. Mits het binnen het veto valt. En wat het veto van deze week is hoor je zometeen. Ook Magic Dream komt eraan. Je en Chesto Red Light. En eerst die knappe mevrouw Taylor Swift's Love Story bij ZFM. We were both young when I first saw you. I closed my Voor de love story. Zometeen, als laatste woord in het programma... jouw favoriete plaat. Dat mag bijna alles zijn. Ik heb alleen een video. Er is namelijk een onderwerp waar je plaat niet over mag gaan. En dan niet alleen maar dat... Um, stel het onderwerp is, uh, weet ik wel... ...boksen, dat het dan alleen maar als er boksen in het titel zit. Nee, dan moet het ook zo kunnen zijn. Een auto, want daar kan je een box met kiezen op meenemen... ...dus dat mag niet. Dus denk een beetje goed door voordat je hem instuurt. Je kan hem insturen via stefan.cfmstandwoord.nl En het video van deze week is goede voornemens. Want we zitten net in het nieuwe jaar... ...en iedereen heeft het vastgemaakt. Maar Rotterdam met die goede voornemens, slechte voornemens... Um, goede voornemens mogen niet ingestuurd worden Als het er maar op een of andere manier van over gaat Zoals deze van Fatboy Slim Eat Sleep Brave Repeat Want uh, daar zit eten in en een goed voornemen kan zijn Dat je minder moet gaan eten, dus die mag niet I don't know whether he was really it, all he kept Was eat sleep, brave, eat sleep brave repeat En deze mag bijvoorbeeld ook niet van Ed Sheeran Drunk Want het kan een goed voornemen zijn om minder alcohol te drinken hè? Every evening Take words out of my mouth just from breathing. En misschien wel een van de populairste: dat is stoppen met roken. Dus daarom mag deze ook niet van Deep Purple Smoke on the Water. Wel meer gitaar spelen in 2014, mensen. Of um, wereldverovering, dat is ook niet helemaal netjes, vind ik. Dus deze mag ook niet van Beyoncé. Run the world, hè. Ja, zeker dan, uh, nou goed, laat maar zitten. En uh, je mag ook niet aardig zijn tegen mensen, is ook een goed voornemen. Dus deze mag ook niet van Bon Jovi. Have a nice day. Voor de rest mag alles, komt hij maar door stefan. At Tell me how to live my life. Een fijne dag wensen. Absoluut een goed voornemen, dus dat mag je niet aanvragen. Voor de rest mag alles via stefan.cfmzandswoord.nl. Maak je kans dat je het zo meteen hoort hier als laatste woord bij CFM. Ben benieuwd waar je mee komt in het nieuwe jaar. De creativiteit nog een beetje er zit. Stefan.cfmzandswoord.nl. CFM nu dus met Madre Jim Je Mathieu. Je me Me demande pas pourquoi ik motief Parfois je sens mon cœur qui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 Ik ben weg, ik ben weg. Ik ben weg, ik ben weg. Ik ben weg, ik ben weg. Ik m'attriste. Laisse-moi partir weg. d'ici Pour garder ik ben je me ben qu'il y a pire Si c'est comme ça va pas que ben weg, ik ben weg. Ik ben weg, De eerste ZFM Masters van het jaar 2014. We sluiten hem zo goed als af met Jim, als je met je, maar we moeten nog even kijken wat er allemaal gebeurd is in deze uitzending. En wie het laatste woord heeft gekregen en met welke plaats. Het was CFM Beach Masters 8 januari in het jaar 2014. Waarin? We nog even nakaterden. Ja, dat moest helaas ook een beetje gebeuren. Maar dat niet alleen. Cultuur bleek overrated te zijn. Fitbit ervoor gezorgd heeft dat uh, 10.000 lekker in mijn geheugen staat geperst. Crash heb eigenlijk nooit had mogen stoppen. Omdat het nog steeds zo'n schande is voor de Nederlandse muziek. De Utopia toch wel toffer is dan verwacht. En we in de club downstairs gingen en daarin naar hoorden. En de goede voornemens, die gingen de prullenbak in. En daarom draaien we deze voor Tim. Hij vroeg maar via mijn mailadres stefan.zfmzantwoord.nl Met liefde geef ik hem het laatste woord. Fergie. Glamorous.